Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Storm Yunus heeft Nederland verlaten. Rond kwart over twee vannacht trok het KNMI het weeralarm in. Aan het begin van de nacht stormde het nog wel in het uiterste noorden. In Appingedam werden 18 huizen ontruimd omdat de daken waren losgewaaid. De storm heeft gisteren vier levens geëist, allemaal als gevolg van omgewaaide bomen. Er vielen ook veel bomen op spoorlijnen. Daardoor rijden er vanochtend nog geen treinen.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 Een Amerikaanse agent die in de staat Minnesota vorig jaar april een zwarte arrestant doodschoot is veroordeeld tot twee jaar cel. De straf is veel lager dan de zeven jaar die de aanklagers hadden geëist. De rechter gelooft de verklaring van de agenten die zegt dat ze haar stroomstootwapen wilde gebruiken, maar per ongeluk haar pistool pakte. Het weer. In het noorden vallen eerst nog buien. Het is een graad of vijf. Overdag is het grotendeels droog. Met eerst ook geregeld zon. In de avond volgt regen. Er staat nog een stevige wind. Aan de kust mogelijk stormachtig. Het wordt acht of negen graden. Dit was het NOS-journal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. De A10 de Ring van Amsterdam is dicht bij Landsmeer door stormschade. Je kunt beter omrijden via de Ring West en de Ring Zuid.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 I still hear her loud and clear Like she's right there in my ear Telling me that she wants to Deep, truly was a work of noise.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 Straight to hell, so two lose no sight of yourself. Ducks is a sea of chastity, belt. Then you <laughs> fucked me over. You lied, you lied just a little. I guess I liked it a little. I let it slide every single time, but I'm getting. Something Is this kind of beauty? En ik zing, en ik dans, strijk mijn broeken met een lach. En ik fluit en ik drink drink chocoladevla. En ik huppel over straat en roep de hele dag. Ja, want vandaag is het mijn dag. Is mijn dag. Is mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn. Want vandaag kan ik alles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 Word ik morgen ernstig ziek? Heb ik nooit meer leuk publiek? Moet ik in Delceil gaan wonen? ga ze kalabosser het klonen? Oeh. Heb ik acht verstopte vaten? Kan ik morgen niet meer praten? Val ik uit een raamkozijn? Zal ik nooit meer dronken zijn? Het maakt niet uit, maar het is mijn dag. Het is mijn dag. Als dat de Duitsers komen. Het is mijn dag. Met je het als mooie. Het is mijn dag. <muletraal> -da -da. Nee, echt Het uitje is mijn dag. Stel maar mijn dag. Wel. Nee, well. cherry. Wel. Het is echt mijn dag. serieus. is echt mijn dag. Wel. Mijn dag. Het is mijn dag. Oh, mama! Echt thorstklokje. 106.9. Zie FM. Ik verlang naar het leven. Naar een lach.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 deze is nog zeker niet de laatste, want wij gaan door op morgen vroeg. Al is er in de hemel voor iedereen een bier, je leeft nog steeds op aarde, dan zinken wij je dier. Deze is nog zeker niet de laatste, we gaan nog langer niet naar Maar zoals de hagel gaat kraaien, doen wij je wel uit en zingen wij nog even. Het zeker niet de laatste, want wij gaan door tot onze vroeg. Al is er in de hemel voor iedereen op hier, je leeft nog steeds op aarde, dus drinken wij je dier. Het is toch zeker niet de laatste, we gaan nog langer niet naar huis. Pas als de haag al kraaien.